Door de inspectie van de Boeings uit de vloot van Southwest Airlines worden dit weekend ongeveer 600 vluchten gecanceld. Een nog onbekende man is afgelopen avond verdronken in een meertje in Oosterwijk. Hij zocht volgens de politie verkoeling vanwege het warme weer. Een getuige sloeg alarm nadat de man op zo'n 20 meter van de kant plotseling onder water verdween. Hulpdiensten rukten massaal uit, er werden een trauma-helikopter en een politie-helikopter ingezet en duikers vonden de man na een uur. Maar hij bleek inmiddels te zijn overleden. De afgelopen jaar zijn bijna 800 jongeren weggelopen uit een gesloten instelling. Het is een stijging van 60 ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de inspectie jeugdzorg. Ook was er meer agressie tegen het personeel. In sommige instellingen zou het personeel niet tegen de agressie zijn opgewassen. De Verenigde Naties gaan de massaslachting in het westen van Ivoorkust onderzoeken.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 Dan het weer. Vannacht bewolkt en plaatselijk wat regen. Minima rond 10 graden. Komende dag blijft het bewolkt en regenachtig. Het wordt 13 tot 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. Ja. ANWB Verkeersinformatie. Eén melding op de A10-ring Amsterdam. Koenplein richting de Nieuwe Meer. De weg is bij de afrit Haarlem dicht door een ongeluk. Verkeer wordt geleid via de af- en toerit. Dit is Radio 1. Yeah. BNN, Lust Simone Weiland. Goedient. Zometeen de ontknoping van de Break-up Countdown. Vannacht raak de tien beste platen die bij het uitmaken horen. En we hebben er nog een paar te gaan, tot aan de nummer 1. Verder is Joris weer op pad geweest om mooie liefdesverhalen in zijn microfoon te vangen. Ja, maar gaan, uh, een plaat gaan aanvragen. De liefdesplaat. Dat is een nummer waar jij mooie herinneringen aan hebt met een liefde... of met je ex inmiddels. Dat maakt helemaal niet uit. Als er maar een plaat is met een liefdesverhaal eraan vast. En dat moet je dan uh, eventjes aan mij laten weten... door te bellen naar 0800-1121. En dan uh, gaan we die plaat voor je draaien. Zometeen dan hoor je mijn BNN-vrienden in Boyds Bar nog eventjes... voor de laatste keer. Maar eerst Jamie Lydell en Multiply... Well, I'm sure it never used to be. So hard, this hard. Used to get those kicks for free, but now I'm towing the line. Oh, this ain't the same way you'll be. Stuck between my shadow and me. It's so tight, so En multiply. het is tijd voor de laatste ronde in Boys Bar. Dus nog even dat laatste biertje atten... en uh, meeluisteren met Rodi, Jennifer, René en Eva. Maar wat zijn nou bijvoorbeeld redenen om het uit te maken met iemand? jongen. jongen. Ja, Sleur ja slur ik Maar sleur heb je er goeie. ook zelf in hand. Het is al 50-50. Ja, ja, maar het is vooral dat ik had geen zin meer om die sleur nog op te lossen. Ik dacht, weet je, ik ben uh, fucking 27. Uh, ik ga lekker vrij en uh, ik vind wel weer een nieuwe gezellige dude. Ik ga, heb gehad geen zin meer om er nog iets aan te doen, om ervoor te vechten. Maar gaat het gevoel ook weg dan? ja. Maar dat is denk ik wel normaal. Dat in een relatie het gevoel minder wordt of ja, zo. Ja, maar je gaat dan toch van maar, iemand houden? Zeg. Ja, precies. En ik, ik hou ook op zich nog wel van hem. Maar ik, ik, nee, ik had echt geen zin meer om moeite te doen... voor iets waar ik gewoon totaal geen behoefte meer aan had ja, ja. eigenlijk. Nee, maar op de deur... Misschien heb je ook een inzicht van wat je zelf ook zei. Van dat je niet meer... Het gevoel dat je oud wordt met die persoon. Ja, ja, ja. En je zit al niet lekker in die relatie. En ik zeg ja, wat de fuck ben ik hier in godsom gaan het doen? doen? Ja, ja. Kan ik niet gewoon beter mijn vleugels uitslaan? En gewoon uh, iets anders gaan doen? Of, zo. of heb je dat niet? Ja. Jawel, maar ik ben nooit... Ja, oké, okay, maar jullie hebben echt lange relaties gehad. Dit is, wat ik nu heb, is mijn allerlangste relatie. We zijn nu iets meer dan twee jaar samen. Ja. Nou, en dat vind ik al best wel spannend. Of ja. zo ja, ja, dat is het En ook. ik heb sowieso nooit het idee dat ik met iemand oud ga worden. Of dat ik dat gewoon een soort van gods onmogelijke illusie vind. Ja, nee, uh, dat, dat denk ik ook. Maar je ja. kan het wel hopen. Dat is dan misschien niet... Ja, maar aan de andere kant hoop ik het... Je, ik denk niet per se dat dat de beste vorm van samen zijn is. Zo lang mogelijk of zo. Nee. Weet ja. je wel, je kan van iedereen zoveel leren. En ook van verschillende partners. En, en als je twaalf bent, kan het gods onmogelijk zijn... dat je op je zeventigste nog steeds dezelfde vibe ja, dat, hebt. Yeah. En... en um, Weet je, je groeit als mens natuurlijk ook zoveel verschillende ja. kanten op. Je kan helemaal niet verwachten dat je met z'n tweeën op hetzelfde pad groeit. Nee. Of zo. Je, gaat, ja. je moet dan sowieso aanpassen. En waarom zou je dat doen? Weet je, zoveel mensen hebben op zo'n jonge leeftijd al verkering. En, ja. en weet je, geniet gewoon van die tijd en leer wat je kan leren. Of zo. En het is niet zonde of zo als, het, als het eindigt na vier jaar. Je hebt dan toch heel veel geleerd. Je hebt toch ook ja. okay, een hele leuke ja. tijd gehad. Ja, zo denk ik er ook over. Nee, het heeft ook gevormd tot wie je nu bent. Of... Ja. Precies. Maar ik denk ook wel dat het te maken heeft met een basis. Bijvoorbeeld. Want mijn vriendjes zijn ouders die zijn al weet ik veel, wat sinds hun zestiende samen. En die zijn nog steeds heel happy de peppy. En, en ik denk ook als je dat leert dat dat normaal is zeg maar. Dan is dat ja. ook hoe je ingesteld bent in het leven. Terwijl als je ouders vroeg gescheiden zijn en van partners hebben uh, gewisseld. En, mm. en, en nieuwe verkeringen en uit en aan. Dan, dan sta je ook heel anders in het leven. Dan, dan is er veel meer mogelijk of zo. Dan, dan is het niet vanzelfsprekend dat je samen oud wordt. Ja. Nou, misschien ja. wil je het juist wel doen, zeg maar het tegendeel te, bewijzen tegenover je ouders van ik kan het beter, ik ga het beter doen. Ja. ja dat is wel Weet ook je wel? Ook, ja. En als het dan toch uitgaat, dat is een soort van open teleurstelling naar jezelf, maar misschien ook zeg maar, naar je waarden, omdat je misschien je dacht van nou ik zal eens eventjes mijn moeder laten zien of zo dat ja. het wel mogelijk is, weet ja. je, om ja. vrijheid, blijheid binnen een relatie te, te hebben eigenlijk. Ja. Als het dan mislukt, is het ook weer heel jammer. Yeah. Yeah. <laughs> ja. <laughs> Voor je 25e, heartbreaker, na je 25e, heartmaker. Eh? Yeah! Yeah! Yeah! <laughs> En Boyd's Bar is dicht voor deze week dan. Volgende week gaat hij gewoon weer open... en praten de BNN'ers gewoon weer lekker mee over de onderwerpen van de nacht in lust. En nummer 4 in de Breakup Countdown is een, een originele plaats, vind ik. Een, een leuke, een verrassende. Dry Eyes the Streets. En ik just standing there. Ik kan say a woord zeggen. Want alles is gewoon weg. I've got nothing. Absolutely nothing. In one single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down. Well, feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me But her eyes glaze over like she's looking straight through me Then her eyes must have closed for what seems an eternity When they open up she's looking down at her feet Dry your eyes, mate I know it's hard to take but her mind has been made up There's plenty more fish in the sea Dry your eyes, mate I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now. It's over. So then I move my hand up from down by my side, shaking. My life is crashing before my eyes. Turn the palm of my hand up to face the skies. Touch the bottom of her chin and let out a sigh. 'Cause I can't imagine my life without you and me. There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing It weren't supposed to be easy, surely, please, please I'm begging, please She brings her hands up towards where my hand's rested She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with She peels away my fingers, looks at me and then gestures By pushing my hand away to my chest from hers Try your eyes, mate I know it's hard to take but her mind has been made up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 I know you want to make us see how much this pain hurts, Mooi plaats vind ik terecht op nummer 4 in de break-up countdown. Ja, we kruipen langzaam naar de nummer 1 toe. Zometeen hoor je nog de nummers 3, 2 en 1. Dat is logisch bij een top 10. En zometeen ga ik ook praten met onze huissexuoloog Wil Berghuis. Dat is echt een top 5 bij wie je al je vragen over liefde, seks en relatie troubles kwijt kunt. Dus kun je haar hulp gebruiken? Mail dan je vraag naar lust.bnn.nl en dan geeft zij antwoord. Lust.bnn.nl If you would love hebben we onze eigen huisseksuologe die klaarstaat om al je vragen over liefde, seks en relaties te beantwoorden. En als je, die vragen, als je vragen hebt, dan kun je die mailen naar lust.bnn.nl Goeienacht, Wil. Goedenacht. Ik heb een uh, mail binnengekregen van uh, Rachel. Mm -hmm. En uh, ik ga even de mail aan je voorlezen. Dan uh, gaan we kijken wat jij kan doen voor haar. Um, ze schrijft... Hoi Wil, ik heb een vraag voor je. Ik weet niet zo goed hoe ik mijn probleem moet omschrijven. Maar ik vraag me af of iemand zich herkent in mijn verhaal. In bijna al mijn relaties was ik de vrouw degene die het meest seks wilde. Meer dan mijn vriend. Zwaar frustrer frustrerend. Ik vraag me soms best af of ik zo uniek ben hierin. Het is echt niet zo dat ik een nymphomane ben of seksverslaafd... maar ik voel me soms zo mannelijk. Nu ben ik al een tijdje single en heb ik nu ook bij Vlaag heel veel zin in seks. Wat er soms in resulteert dat ik een heleboel one-night stands heb. Is dit normaal voor een meisje van mijn leeftijd, 26? En wat doe ik hier aan? Oplossingen. Nou. Nou, <lacht> nee. ik vind het een hele mooie vraag. En ik denk dat er best een aantal vrouwen zijn die zich hierin herkennen... Uh, maar over het algemeen is het altijd zo dat uh, mannen meer zin hebben hè, in vrije. Mm -hmm. Dat weten we allemaal. Hè, dat, uh... dat is geen geheimen. hè? Nee. nee, zeker niet. Uh, dat, uh, dat, dat is nou eenmaal zo. Het is ook een beetje uh, biologisch bepaald als het ware. En, uh, dus dat, ja, dat zou je kunnen zeggen, dat is de norm. Maar goed, een norm, zeg ik altijd, ja, daar hebben we eigenlijk helemaal niet zoveel mee te maken. Het kan schelen, die norm. Uh, want er zijn natuurlijk altijd mensen die uh, op een andere manier uh, hè, reageren. En uh, er zijn ook vrouwen die uh, wel zin hebben in seks. En zelfs zo uh, dat ze ook meer zin hebben dan hun partner om te vrijen. Die zijn er absoluut. zijn er niet zoveel, maar ze zijn er wel. En dus als zij zegt van ja, uh, ben ik hier in de enige en is dit uh, niet normaal? Dan zeg ik van nou, uh, dat zeker niet. Nee, is maar um, nee, nee, helemaal niet. En ik vind, we moeten ons niks aantrekken van de norm. Uh, want daar heb je alleen maar last van. En uh, het is gewoon in haar geval zo dat, uh, dat ze meer zin heeft om te vrijen dan, dan haar mannelijke partners. Tot nu toe. Ze ja, ja, vraagt wel, wat doe, wat doe ik hier aan? Dat wil ze wel weten. Dus ze ja, vindt het blijkbaar ja. toch wel vervelend. Hoor. Ja, nee, ze vindt het vervelend en dat hoop ik er een beetje af te halen. Want mensen vinden vaak ook iets vervelend omdat ze hun uh, gedrag relateren aan de norm. En die norm is ja, dat mannen meer zin hebben in seks dan vrouwen. Nou, dat probeer ik er een beetje af te halen nu. De, dus ik probeer haar aan te geven van, uh, nou, trek je niks aan van die norm en jij bent zoals je bent. Ja, en de een is met eten ook zo. De een heeft meer zin om, om uh, chocolade te eten dan de ander. Daar zitten ook verschillen in en daar is niks mis mee. Dat is één gedeelte van, accepteer jezelf zoals je bent, ook uh, hè, met dit gegeven. En um, ja, nu zegt ze van ik heb tot nu toe vrienden gehad die meer zin hadden in seks. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat in de toekomst ook zo is. Voor hetzelfde treft ze ook een man die ook heel veel zin heeft om te rijden, misschien nog wel meer dan zij. Dus ook dat, uh, dat weet je nu nog niet. En um, als ze zichzelf wat nu voor dit moment wat meer accepteert van ja, ik ben nou eenmaal zo. En uh, ja, zich daar ook niet meer zo gefrustreerd over voelt. Want dat staat er ook, hè, zwaar gefrustreerd. Mm -hmm. Ja, dat moet je niet doen. Ja, je moet jezelf accepteren zoals je bent. En een um, voor ben je echt niet. En seksverslaafd ook niet. Omdat je gewoon graag wil vrijen. Ja, je vindt het gewoon leuk. Nou, ben je er blij mee? Nou, dat, dat, lijkt dat lijkt me echt. in ieder geval al een, een fijn dat jij haar zo gerust stelt. Tenminste, ik zou heel ja. erg gerustgesteld zijn als de mail van mij ja. kwam. Maar eh, ik lees er ook in, voor dat ze dus vaak one-night stands heeft. Mm -hmm. Ik weet niet zeker of ze dat nou vervelend vindt, dat staat er nee, niet zo direct nee, uh, niet in. Uit. Maar stel nou dat ze daar niet steeds op wil teruggrijpen, zijn er dan nog andere oplossingen? Nou, zij vraagt dan ook van, is dit normaal, hè? Dat, uh, uh, dat ze dus zoveel zin in seks heeft? En uh, ik denk, wat ik al zei, dat dat, dat dat niet zo erg is. Het is in die zin komt het wel voor. En um, op het moment dat je dat, als je single bent... Uh, zich dat vertaalt in dat je veel, uh, veel one-art-stands hebt... ja, dan is het maar, vind je dat vervelend. Dat haal ik er ook niet uit bij haar. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet vervelend te zijn... als je tenminste veilig vrijt. Uh, nou, dan kan het een hele leuke manier zijn. Ze is 26, heeft verder geen uh, verbindenis met wat dan ook. Dus uh, ja, geniet ook daar lekker van. Op het moment dat je weer een vaste relatie hebt... ja, dan moet je uh, denk ik goed kijken met je partner samen... van, hé, hey, hoe gaan wij om met ons... ...verschil in behoefte als dat er al is. Want dat kan natuurlijk. Ja, ja. maar dat, dat weten ze nu nog niet. Maar nee, ik hoor dat... in ieder geval twee belangrijke dingen... ...genieten en accepteren. Ja, en ik denk dat... dat wil ik wel nog even aan toevoegen... ...want ze ziet zichzelf nu een beetje als een zielig probleemgeval... He, maar dat moet ze al niet doen. En ook denken van ja, er zijn heel veel mannen heel erg uh, blij met, met het feit dat, uh, <laughs> dat, dat er gewoon een vrouw is. Ja. He, uh, die nou eens meer zin heeft om te vrijen. Dus uh, heel veel mannen zouden moord doen voor zo'n vrouw. Eindelijk, <laughs> eindelijk niet meer die hoofdpijnsmoes. Kom op. Nee, gewoon uh, lekker uh, van Oké, okay, nou, volgens mij uh, uh, kan Rachel hier uh, flink mee aan de voeten. Ik hoop het. Dank je wel, Wil, en tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Doei. Goeiedag. Radio 111, 1, 1, lust. De break-up countdown, nog twee platen te gaan voordat we aan de nummer 1 toekomen. En deze staat op nummer 3, heel bekende natuurlijk als er niet is van de dijk. Tien tegen 1, ik mond hou als ik je weer zie.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 Als er niet is, als er niet is.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 Als er niet is, op nummer drie in de break-up countdown. Zometeen de nummers 2 en 1 nog. Die krijgen, heb je in ieder geval nog uh, van me te goed. Uh, onze verslaggever Joris die is vandaag weer op pad gegaan op zoek naar mooie en bijzondere liefdesverhalen. En Rara, die heeft hij weer gevonden. Als ik zeg liefde, wat zeg jij dan? Geweldig. <laughs> Omdat ik heel erg verliefd ben. Op wie ben je verliefd? Ik ben verliefd op Jeremy. En waar is hij dan? Want hij is niet bij je. <laughs> nee, hij is aan het werk. Oh, en hoe, uh, waarom ben je zo enorm verliefd op hem? Omdat hij al zes jaar lang de meest geweldige, fantastische, mooie, lieve, gevoelige jongen ter wereld is. Maar wat is zo speciaal aan hem? Nou ja, de vraag is eerder, wat is er niet speciaal aan hem? Ik nou, wat is er vast... niet speciaal aan hem? <laughs> Weinig. Ja, dan zeg maar. dat klinkt super corny, zeker op dit tijdstip vanavond. Wat, wat heeft hij, wat je uh, zo enorm raakt? Wat hij heeft, is dat hij iedere dag met een soort van positieve naïviteit naar de wereld kijkt. Alles mooi vindt. En mij daarin meezuigt. En ik kan af en toe nog wel eens een soort van heel sceptisch zijn. En dat leert hij me af. En het is nu gelukt? na, na al die jaren? <laughs> ja, dat lukt eigenlijk vanaf dag één. Maar word je daar soms ook niet moe van als iemand zo naïef in het leven staat? Nee, ik vind het iets heel moois. Ik vind het iets heel leerzaams. Dan Geef dan als een concreet voorbeeld wat hem wel lukt... en wat jou misschien, ja, misschien nu wel, maar in het verleden niet lukte. Nou, hij ziet iemand... En dan heb ik daar soms wel eens vooroordelen over. En hij denkt dan... Nee, maar misschien heeft diegene wel een superinteressant verhaal om te vertellen. En... Maar als dan achteraf blijkt dat diegene helemaal geen superinteressant verhaal heeft verteld... Dan is er wel iets anders bijzonders aan die persoon. Ah, kom op zeg. Ja, nee, maar dat is echt waar. Je leert van hem dus eigenlijk ook de kleine dingen in het leven te waarderen. Ja. En had je dat dan niet? Misschien iets minder... Ja, misschien niet. Hoe ging je dan voordat je met hem door het leven... Niet als een zombie of zo, maar wel, zeg maar, minder... Of tegenaan? <laughs> ja. Nou, het was gewoon minder oplettend, minder waarderend... en een soort van, oh ja, dingen gebeuren omdat ze gebeuren... en nu gebeuren dingen en geeft het een extra edge. Maar nou, toch hoort het wel een beetje bij Nederlanders, vind je niet? En dat heeft hij je nu afgeleerd door de liefde. Ja, maar dat is heel bijzonder, want ik ben half Spaans, dus ik zou er anders tegenaan moeten kijken. Maar uh, ja, ja, dat hoort wel een beetje bij Nederlanders. We zijn wel een beetje een soort van stug, oogkleppen op en uh, gaan. Maar bij hem is het gewoon echt op de details, de kleine dingen, die, die net iets fijner worden. komt hij vandaan? Hij? Ook uit Spanje? Nee, hij is half Surinaams, half Nederlands. Zij is wel echt ook iets heel relaxed over zich. Ja, hij komt ook altijd te laat. Je gaat wel gelukkig met hem worden. Heel erg gelukkig ga ik met hem worden. Ja? Tot in de eeuwigheid, ja. Die wonen al samen? Ja. Volgens mij ben je nog niet zo oud. 28. Oh, 28. Ja. Nou, oké. Okay. Trouwen? Nou, dat weet ik niet. Daar hechten we niet zoveel waarde aan. Nee? Maar wie weet schop ik hem ooit onderuit op één knie en zeg ik... Oh, kijk in je zak. En dan zit daar ineens een ring die ik heel prachtig vind en die precies past. Dan zeg ik, nou, kijk aan. En dan is het zover. Ik ben wel eens in een Suriname geweest en een heleboel mannen hebben daarbij vrouwen. <laughs> ja, misschien heeft Therami die ook al. En dan vind je het allemaal ook prima. <laughs> uh, nee, ik weet niet of ik daar zo oké okay mee zou zijn. Nee, maar hij is en half Surinaamse, dus hij is waarschijnlijk half te vertrouwen. Um, nee, ja, nee, maar ik vertrouw hem blind. Wat uh, misschien uh, naïef is, maar die naïviteit heb ik dus van hem geleerd. <laughs> <laughs> dat heeft hij zo bij jou erin gerand. Ja, dat, dat hij goed gedaan. In ieder geval denk van nou, ze zal nooit denken dat ik een bijvrouw heb. Nee, nee, dat zou ik niet zo snel denken. Nou, ik nee, mag maar... het eigenlijk helemaal niet zeggen. Hè? Ja, tuurlijk wel, tuurlijk mag je die ik vraag. Heeft het wel zo na of niet? Ik ben best wel een, uh, een persoon met veel zelfvertrouwen. En ik denk dat hij volle handen aan mij heeft. Ja, dat hij zijn handen vol aan mij heeft. En een bijvrouw zou misschien net iets te veel werk zijn. Wat, wat, hoezo? Wat, hoeveel werk? Um, nou... In alle opzichten. Ja ja, ja. ja. Maar ik kook wel. En hij haalt. Ja, hij haalt het eten. Oh, hij haalt het eten? Maar dus daarin heeft hij dan weer zijn handen niet vol, maar ik meer. Ja, maar ik ben wel een verzorgend type naar hem. Wel lief ben ik, eigenlijk. Ja, dat is echt een enorme liefde, zeg. Ja, gigantisch. Nou, je kijkt mij ik ben heel blij dat je er blij mee bent. Ja, ik ben er ook heel blij mee, dat ik er blij mee ben. Mooie verhalen van Joris, de verslaggever, en de liefde. En dat komt hier gewoon allemaal tegen op straat. ligt gewoon op straat, die prachtige verhalen. Jij kunt uh, nu een plaat gaan aanvragen. De liefdesplaat, uh, de plaat van jou en je geliefde jullie liedje. Die ga ik hier voor je draaien, maar... Dan moet je natuurlijk wel eventjes bellen. 0800 1121. 0800 1121. Om mij te vertellen om welke plaat het gaat. We kunnen hem even opsnorren. En uh, omdat ik natuurlijk wil weten wat voor verhaal daar dan aan vast zit. Dus denk even goed na over welk liedje jij graag wil horen. Nou, dat moet op zich niet zo heel erg moeilijk zijn. Want iedereen heeft wel een liedje waarbij hij een speciale herinnering aan zijn geliefde heeft. Dus uh, die kan ik hier gaan draaien voor jou. Moet je alleen even bellen. 0800 1121. As we see it here, it hurts me so There's no need to lie, dear It's obvious so we both know It's a nightmare Got shine the left, they're all drugs I don't care Ik word echt hartstikke blij van deze man. Ben Long en Little Sister hoorde je. Goedendag Vera. Goedendag Simone. Je liefdesplaats, die ga ik ja. voor je draaien. Maar ik wil eerst graag van je horen uh, wat voor verhaal daarachter zit. Ja, het, het is eigenlijk een heel zomers en opgewekt liedje. Maar als ik terugdenk aan het moment waar die plaats van was... was het toch heel winters. We hadden volgens mij zelfs geschaatst. En het, uh, ja, het was eigenlijk een beetje mijn eerste liedje, waarmee ik uh, om de terugweg in de auto zat... En toen deze op de radio kwam was het zeg maar even een momentje waarop ik uh, me ontzettend verliefd voelde. En uh, ja, het was, als ik daar aan terugsteek, dan uh, ik, krijg ik meteen weer helemaal vlinders in mijn buik. En uh, ja, het is eigenlijk dus een hele zomerse plaats. maar het was toen zo'n koude winterdag. We zaten in de auto, veel te koud, met de radio op. En toen kwam deze plaat voorbij. En dan, dan krijg je toch altijd nog dat, dat koude gevoel als je over je heen, hoop ik uh, of tenminste als, als je deze plaat hoort, of dat niet? Ja, het is van de ene kant, ik heb er wel een beetje dubbele gevoelens bij, want het was toen heel leuk, maar het is zeg maar heel uh, jammerlijk geëindigd. We zijn niet zo leuk uit elkaar gegaan, dus van de ene kant zit er ook een beetje een dubbel gevoel aan. Als ik hmm. het maar achteraf, als je dat dan weer terug hoort, komen er juist, denk ik, na verloop van tijd ook wel weer mooie herinneringen bij. Ja, ja, precies. Want ik zie ons weer helemaal zeg maar, in die auto zitten. En op dat moment was het heel leuk. En uh, nou ja, het was heel leuk, dus uh, die plaat het me daar wel aan denken. Nou, ik wil weten welk het is. Ga ik hem voor je draaien? Het is accidentally love van de Coging Crows. Jouw liefdesplaat, Vera. Ik ga hem voor je draaien. Fijne nacht, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Doei. Only in love De liefdesplaat van Vera. Die hoorde je uh, deze week. En als jij nou een, een nummer hebt waarbij je een prachtige herinnering hebt aan jouw geliefde. En je denkt van ja, die plaat die wil ik horen in Lust. Dan kan dat. En dan uh, kun je het beste gewoon alvast eventjes gaan mailen. Dan kan ik hem volgende week draaien. lust@bnn.nl, Dus lustbn.nl. En ondertussen zitten we natuurlijk midden in die uh, break-up countdown nog twee nummers hebben we. En uh, op nummer 2 uh, plaats Hele bekende plaat ook. Ik was laatst nog bij een concert van uh, zijn vriendin, of zijn ex-vriendin dus. Want uh, de beste man heeft, uh, is natuurlijk overleden al een aantal jaren geleden. En uh, zijn vriendin die is inmiddels ook een uh, bekende zangeres. Jonas Policewoman, zo treedt zij op. Maar Jeff Buckley, ja, die had echt zo'n prachtige plaat op zijn album Grace. En dat is natuurlijk Last Goodbye. Jeff Buckley en Last Goodbye op nummer 2 in de Breakup Countdown. Een terechte tweede plaats. Wat mij betreft een van de mooiste liedjes over breakups gemaakt ooit. Um, Zometeen dan heb je de nummer 1 van de uh, Breakup Countdown. Maar ik uh, wacht nog heel eventjes met die draaien. Nog heel eventjes de spanning inhouden. Misschien als je er al ideeën over hebt of misschien nog andere suggesties. Misschien heb je wel een plaat waarvan je zegt oh, die moet op nummer 1. Kan ik hem nog switchen, eventueel? Zou kunnen. Moet je misschien even twitteren naar LustBNN uh, op Twitter. Hashtag LustBNN. Dan uh, zie ik hem vanzelf uh, binnenkomen. Maar uh, iets anders, heel grappigs. Ik moet even denken dat ik zometeen ga ik Karel uh, Emerald draaien. Namelijk een uh, stuk En dat is natuurlijk een dame met een uh, flinke poliep achter in de huid uh, Die kon al een tijdje niet meer uh, zingen en praten. Volgens mij gaat het inmiddels weer wat beter met haar. Maar ik uh, sprak laatst, uh, kwam ik uh, hier bij Radio 1 Frans Bauer tegen ik tegen het lijf. En het, nou, het was bizar. Ik, uh, ik zat gewoon even een klein beetje te chit-chatten met hem. En uh, hij uh, kijkt me aan. En uh, hij zegt opeens tegen me... Jij, uh, jij hebt een poliep." Dus nou, mijn, mijn ogen vielen natuurlijk direct uit de kast. En ik, uh, hoe, hoe kan die man dat weten? Hoe, hoe zit dat? Uh, hoe kan dat? Ik weet helemaal van niks. En toen zei hij... Nee, je hebt een poliep. je hebt een probleem. Ik hoor het, je hebt een kraakje in je stem. Ja, en Frans Bouwer is natuurlijk dé de deskundige op het gebied van uh, poliepen. Dus nou ja, ik was uh, echt even een beetje flabbergasted. En toen zei hij nog tegen me, ja, zing eventjes voor. Dus uh, uh, ik zei, ja... Uh. Hij zei, nee, nee, nee, zing eventjes uh, voor. Doe even mij na. Doe even... Uh. Dus ik... Uh, nou nee, ja, ik stond zo onder druk. Ik moest zo. Dus ik... Uh, ja, ja, ik hoor het. Ik hoor het, zei hij. Maar gelukkig zei hij daarna ook van... Uh, als je wil, uh, dan kun je me bellen. Ik heb het nummer van de beste arts van Nederland. En uh, die mag je bellen als jij uh, zegt van nou, ik wil het helemaal laten onderzoeken. Dus uh, nou, misschien dat ik er nog een telefoontje aan ga wagen. You promised me everything. De Piep, ik heb een poliep, Karo Emerald. En stak, hoorde je. En dan nu toch het moment dat we de nummer 1 kunnen gaan draaien van de break-up countdown. Echt de hele avond of de hele nacht op gewacht. Er is eigenlijk maar één plaat die daarvoor in aanmerking kan komen, vind ik dan. Ja, ik heb er ook wel overleg over gehad achter de schermen met een wijs team. En wij kwamen toch uit op deze plaat. Fleetwood Mac. isn't the right Aan het einde van lust de nummer 1 in de Break Up Countdown Fleetwood Mac. En you can go your own way naast mij, Luc van 47. Ja, was dit nummer 1? Ja, dit was nummer 1. En ben je het niet mee eens? Nee. Waarom niet? Nou, omdat dit niet de, de, de beste break-up song aller tijden is. Oh, had hij even wat eerder mee gekomen dan? <laughs> ja, nee, maar dit is, ik, bedoel, ik vind het een leuke plaat hoor. You can go your own way. Maar <laughs> het, is niet, het, is niet, uh, het is niet een uh, nummer eentje, vind oh, ik. Oh, je, uh, nou wat? Mag wat mag ik je doen? een suggestie vooruit. Ken je de film Bridget Jones? Mm -hmm. Leuke film, toch? <laughs> mag ik dan niet zo liefde uitkomen? Het Nou, het is niet mijn lievelingsfilm. Maar daar zit dus één plaat in. En dat is dus echt... De, de break-up song altijd, denk Ja, ik daar op. zit jij echt bij te snikken. Dan moet je denken nou, aan snikken. al die verbroken relaties uit je verleden. Nou, nee, ja, nou, dat ook weer niet zo. Maar het is wel. Dat is volgens mij waar. Als je dan een, een, een relatie hebt die uh, op de klippen is gelopen, dan en je zet die plaat op. Nou, dan komen de traantjes. En dat wil ah. je volgens mij. Is dus dat de bedoeling van zo'n zo break-up song? Mm -hmm. dat, je, dat je wil mee worden gesleept. En bevestigd worden in je eigen medelijden En meebleren. En meebleren. En dat kan maar met één plaat. Oké, okay. dus hoe is een stukje? N wat? Nee, <laughs> ja, dat doe ik dan straks wel eventjes achter de schermen. Van, achter okay. de kolisse. Ja, Anders dat... jagen we iedereen weer weg. Maar goed, ja. de, de, de, de, vooruit. dan Even een stukje dan van jouw ultieme break-up plaats. All by myself en Eric Carmen Tot Oh. De ultieme nummer 1 in de break-up countdown volgens uh, Luc hiernaast me. Nou, ik ben diep geëmotioneerd. Ja, mooie plaat, toch? Prachtig. Vooral die van de Celine Dion, die versie. Die toch, is ook nee, echt zo... Gaat, ben nou, echt tranen ga, met tuiten. hoor. Gaan we nog wel eens een boompje over opzetten. Ja, gaan we zeker doen. Uh, misschien een 4-7 zometeen? Nou, laten we daar ergens anders over hebben. <laughs> er is namelijk een Belg en die heeft heel veel geld gewonnen afgelopen week. 69 miljoen euro in een loterij. Hij had vier cijfertjes goed... En uh, uh, uh, voor 4 euro meegespeeld en 69 miljoen euro gewonnen. Dus de vraag van vannacht is eigenlijk heel simpel. Wat zou jij doen met 69 miljoen? Denk nou, jij er even over na? Ik ga er even over nadenken. Daar heb ik nog wel een paar uh, seconden de tijd voor. <laughs> Oké, okay, zo meteen. Je hoort het dus 69 miljoen. Wat zou je doen in 4-7? nieuws met Rachid Finch. En <laughs>